gaat het nu met uw astma? Oh, dat gaat wel goed, meneer. Met dit weer gaat het beter dan als het zo dampig is. Weet u wel. Hoe lang hebt u dat nou? Ik kan het me niet herinneren. In ieder geval al toen ik een jongen was. Dat is lang. Dat is zeker lang. Maar we leven nog. En ik zeg maar, zolang er leven is, is er hoop. <lacht> zo is ja. het. Ik... Ja. Ik... Ja. Ja. Lekker of iedereen weg is. Als het mooi weer is, dan moeten ze ineens allemaal zo nodig naar de bibliotheek. Studeren. <lacht> en u gelooft daar niet in? Jawel hoor. Ik geloof alles. Vroeger was ik hier iedere middag alleen. Hoe lang is dat alweer geleden? Nou, laat eens kijken. Jij hebt zelf de verhuizing meegemaakt. Dat zal toch al gauw 16 jaar geleden zijn? Ja, dat was 16 jaar geleden. Oh. Had je toen ook niet gedacht... dat je hier nog eens zou komen zitten? Nee. En? Bevalt het nog altijd? Jawel hoor. Ja, dat zal wel. <laughs> Hoe lang bent u hier nou al? Komende maand, 22 jaar. Ik ben hier met mijn 40ste gekomen. Dus kan je uitrekenen. Ik haal net mijn zilveren jubileum. In de oorlog dus? Ja. In de oorlog. Als ik daar nog aan denk. Geen kolen. Bijna geen eten. We hebben wat meegemaakt. Ja, dat was niet mis. Ja, jij ook natuurlijk. Maar we hebben het overleefd. En hoe? <laughs> Vertel maar niet verder, hè. Van die middag. Dat is toch al verjaard? Ja, natuurlijk. Hm. Wat vind jij nou eigenlijk van die schaafsma? Ik vind het wel een aardige jongen. Ik ook hoor. Maar als je mij vraagt... is er een steekje aan hem los? Die zegt nou werkelijk niks. Die zit alleen maar te werken. Als je niks zegt, hoef je nog niet gek te zijn. N nee, natuurlijk niet. Ik bedoel er ook niks mee. Eigenaardig is het wel. Ach, het is een Fries. Die zijn nog helemaal wat zwijgzamer dan wij. Ja, dat zal het zijn. Dat komt omdat daar in Friesland meer wind staat. Dan krijg je dat. moeder. Hoe gaat het? Dank je. Je moet de groeten hebben. Wat ben je laat? Er was een vergadering van het Genootschap voor Volkscultuur. Daar wist ik niks van. Nee. Wat was dat dan? Dat was de jaarvergadering. Dat is ieder jaar. Zijn jullie maar alvast begonnen? Daar heb je me nog nooit iets over verteld. Dat is toch niet belangrijk? Dat is een stelletje volslagen idioten. Die door Beerta bijeengebracht zijn en die ieder jaar een keer vergaderen over een, van een onzinnig onderwerp. Dat had je me dan toch wel kunnen vertellen? Dat doe ik dan nu. Wil je ook een borrel? Graag. Dag, min korrel. Dag ook zoiets. Gaat het goed met je? Met mij gaat het goed. En moet jij daar dan bij zijn? Ik ben er lid van. Beerta beschouwt het als een soort vakvereniging. Hij stond erop dat ik er lid van werd. Dan doe je het maar voor mij, zei hij. Wanneer was dat dan? Een jaar of twee geleden, denk ik. Wat gek dat je me daar nooit iets van verteld hebt. Misschien schaamde ik me. Of ik vond het gewoon niet belangrijk. Maar zoiets vertel je toch? Ja, maar het is gewoon niet te sprake gekomen. Ik heb er niet aan gedacht. Het is ook niet belangrijk. En waar hebben jullie het dan vandaag over gehad? Over het verzamelen van li liedjes. Liedjes? Er is een man die die verzamelt en die vertelde daarover. Jaring Elshout. En wat was dat voor man? Ik vond het een aardige man. Hij heeft ook nog een radioprogramma. Kent u nog liedjes? Liedjes? Nee hoor. U kent toch nog wel liedjes? U zong vroeger toch wel liedjes? Toen u klein was? Oh jawel. Maar dat waren gewone liedjes. Wat waren dat dan voor liedjes? Nou, dat weet ik niet meer zo precies, hoor. Eens genoeg. Toen ik jong was, wou ik me niet goed gedragen, en ik ging, als het schooluur had geslagen, wandelen in het groene bos. Ik wou niet leren toen het mos, nu moet ik bedelen voor de kos. Dat zei mijn vader altijd. Dat is geen liedje, dat is een rijmpje. Weet u geen liedjes met een melodie? Nee. Liedjes, weet ik niet. Ik wil met je rijden langs de roze rood. Maar je mag niet schrijven. Ik ben immers bij je. En je bent al groot. En je bent <coughs> al groot. Kent u dat niet? Nee hoor. Jij ook niet? Nee. Nou genadig. Dat is nou wetenschap, dat iemand anders wat zingt, en dat wij dat dan opschrijven, zodat het niet verloren gaat. Ach, jongen, laat naar je kijken. Geloof u dat niet? Niks hoor. Vindt u dat dat niet belangrijk, dat de dingen van vroeger worden vastgelegd? Ach, dat kan toch niet eens. Waarom niet? Vroeger was alles toch anders? Wat was er dan anders? Nou, alles. Vroeger waren de mensen gelovigen. Vindt u dat dan belangrijk? Ja. Waarom dan? Omdat een mens wat houvast moet hebben. Het is niet goed om helemaal op je eentje te zitten. Nee. Even naar de keuken. Moet ik je helpen? Ik roep u wel. Wilt u ook nog? Dank je, ik heb wel genoeg. U weet uw maat. Zo hoort het, toch? Zo hoort het. Want anders zouden er gekke dingen gebeuren. Hele gekke dingen. Hoe denkt u dat dat komt? Dat de mensen minder gelovig zijn? Ja, dat weet ik niet, hoor. Van al die dingen misschien, dat ze nou ook alweer naar de maan gaan. Dan ga je twijfelen... ...of er wel zoiets is. Een hemel, bedoelt u? Ja. Want als O oh, kan naar de maan gaan... ...en dat gaat allemaal door... ...dan vraag je toch... ...of er nog wel iets kan zijn. Dat is niet goed. Dat is ook een vrucht van de wetenschap? Ja. Ik geloof ook niet... ...dat al die wetenschap goed is voor de mens. Soms gaan de mensen wel eens een beetje te ver...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 Ik koffie, lekker koop, koffie. Ik Wat kan op de mens daarvan horen? Telt mij, Wil jij vooruit rijden? Het maakt mij niet uit. Ik wil wel graag vooruit rijden. Ik maak me ernstig zorgen over Hendrik. Waarom? Het gaat niet goed met hem. Er komt totaal niets uit zijn handen. Mevrouw Haan heeft zich over hem beklaagd. Ik denk dat u gewoon wat geduld moet hebben. Ik heb al genoeg geduld gehad. Maar het helpt niet. Weet jij waar hij nu op het ogenblik mee bezig is? Met de kaart van het ploegen. Jawel. Daar is hij nu al vier jaar mee bezig. En ik heb niet de indruk dat hij er iets mee opschiet. Hij neemt zijn werk nu helemaal serieus. Ik neem mijn werk ook serieus. Maar ik doe geen vier jaar over één artikel. Het is geen gewoon artikel. En ik kan me voorstellen dat mevrouw Haan zich daaraan ergert. Als je zo lang over zo'n commentaar doet... ...dan ben je niet geschikt voor wetenschappelijk werk. Ik denk dat u de problemen onderschat. Het is veel moeilijker om zo'n grens op zo'n kaart te dateren dan het oppervlakkig lijkt. Je hebt geen enkel houvast. Dat is helemaal niet moeilijk. Als een ander dat kan, dan moet Hendrik het ook kunnen. Anders hoort hij niet bij ons. Noemt u dan eens iemand die dat kan? er bijvoorbeeld. er heeft in zijn boek over de heilige vereering de grenzen wel gedateerd. Omdat hij over gedateerde gegevens beschikte. Als ik weet dat de nieuwe kerken in het bisdom Utrecht in de 13e eeuw... ...Sint Maarten als patroonheilige gekozen... ...dan is het niet moeilijk om de grens van de Sint Maartensverering te dateren. Het is alleen even wat werk. Maar van de manier waarop toen geploegd werd, weten we niet. Dan had Hendrik een ander onderwerp moeten kiezen... ...waarbij dat wel mogelijk was geweest. Dat bestaat niet op zijn terrein. Dat kan wel zijn, maar zo kan het in ieder geval ook niet. Ik kan niet toestaan dat iemand vier jaar over één commentaar doet. Dan krijg ik moeilijkheden met de commissie. De commissie weet er nergens van. In de commissie zitten uitnemende geleerden... die in hun vak een uitstekende naam hebben. Ja, in hun vak misschien. Maar van de problemen van zo'n kaart weten ze niets af. Maar ik weet er wat van af. En als Hendrik niet wat meer haast maakt met dat commentaar... dan kan ik hem niet langer verdedigen. Zeg dat maar tegen hem. Het zou wat moois zijn als iedereen zijn gang maar kon gaan zonder er iets tegenover te stellen. Antwerpen is toch een heerlijke stad. Ik zou er voor geen goud willen wonen, maar ik kom er graag. Ik verheug op de vergadering en op het etentje.